In het zuiden van Italië is een F-16 van de Verenigde Arabische Emiraten bij de landing neergestort. De piloot maakte op tijd gebruik van zijn schietstoel en is ongedeerd. De basis wordt door de NAVO gebruikt voor de bombardementen op Libië. Het vliegveld ligt 600 kilometer ten noorden van de Libische hoofdstad Tripoli. De Italiaanse politie heeft een onderzoek ingesteld naar de crash met de F-16. Tot nog toe is er niets bekendgemaakt over de oorzaak. Het weer, in het oosten bewolkt, daar valt mogelijk een bui, in het westen overwegend droog. Het wordt een graad of 8. Morgen in het hele land kans op buien, smiddag soms ook met onweer. Het wordt 14 graden aan de kust tot 19 in het binnenland. Dit was het N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 Vanavond hebben wij als gast Koen Blom. En Koen Blom is psychiater, sociale psychi psychiatrie en psychotherapeut. Hij verzorgt samen met zijn partner Annelies Boutier maandelijks open workshops, familieopstellingen van een dag. Trouwens, vaak in Zandvoort. Welkom, Koen. Welkom. Onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn, wat is psychiatrie en hoe verhoudt zich dat tot spiritualiteit? De ontwikkeling van psychiatrie in Zandvoort en in de toekomst. Wie is Combloem en wat voor een werk doet Combloem binnen de psychiatrie? En natuurlijk sluiten we af met een mooi gedicht voorgelezen door onze gast. We gaan nu eerst naar de muziek, Back to You van John Mayer. me i know that it comes back to me doesn't it scare you your will is not as strong as it used to be Luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast Koen Blom en hij is psychiater en psychotherapeut. In het eerste blok gaan we het hebben over het verband tussen spiritualiteit en psychiatrie, volgens onze gast. Maar we beginnen straks met de vraag: wat is psychiatrie? Maar helemaal voordat we beginnen. En ik toch nog even terug naar uh, Dionne. Ik, ik dacht bij de inleiding, wat uh, ik uh, eigenlijk hadden we er even aandacht toe moeten beschikken. Want het is de eerste keer dat jij sidekick uh, bent, Dionne. Ja, dat klopt, Richard. Ik was ook erg blij met je uitnodiging om ja. dit te gaan doen. Leuk, want je gaat straks ook zelf een uh, programma presenteren 29 mei. Ja, 29 mei. En, uh, het dus. wordt ook een heel interessant onderwerp, maar dat gaan we later nog vertellen. Ja, nou... Maar uh, ik heb er heel veel zin in en ik uh, ben heel benieuwd over wat Koen ons gaat vertellen over psychiatrie. Want het is al een hele mond vol, denk ik, om mee te beginnen. Nou ja. Ja. Nou, ik... Uh... Ik je een leuke uitzending. Insgelijks. Nou. Nou, Koen, we gaan uh, naar de eerste vraag. Wat is psychiatrie? Hè? probeer dat gewoon voor de huistuin en keuken mensen uit te leggen. Nou, dat is een hele. Het is niet erg eenvoudig om dit zonder meer uit te leggen. Maar volgens mij is psychiatrie is de... Ja, dat is de, de, de, de behandeling van geestes, zieken, uh, heel strikt genomen. Dus de mensen die op geestelijke grond uh, ongelukkig zijn, lijden onder wat dan ook. Om die te proberen te behandelen en wie. Meer, uh, ja daarvan te genezen. Dus het is een medisch specialisme, psychiatrie. En um, veel mensen halen psychologen en psychiaters nogal eens door elkaar... ...maar psychologen die studeren psychologie... ...dus die houden zich bezig met de kennis van de menselijke geest. En psychiaters zijn dokters... Dus eerst medicijnen studeren en zich dan specialiseren tot uh, psychiater. En uh, die houden zich bezig met de, met de geesteszieken, letterlijk. En waar houdt het op bij de psychologie en waar zou het doorgaan bij de psychiatrie? Of zeg ik dat dan bijvoorbeeld al verkeerd, als ik dat zo zou benoemen? Mm, nou ja, kijk, heel veel psychologen doen ook psychotherapieën. Dus het, het, het werkterrein overlapt elkaar. Maar psychologie is de leer van de menselijke geest. En uh, je zou kunnen zeggen, als je je met houdt bezighoudt of, en aanverwante zaken dan bedien je van de inzichten in de menselijke geest. Dus de psychologie is net zoiets als de anatomie bij een chirurg. Hij, hij opereert allerlei dingen die niet in orde zijn... maar hij moet kennis hebben van de anatomie. En je zou kunnen zeggen... de anatomie van de psychiater is de psychologie. Wat, wat weet een psycholoog nou uh, uh, wel wat een psychiater bijvoorbeeld niet weet? Of kan ik die vraag ook zo niet stellen? Nee, dat is lastig. Ja? Het, is, het is een heleboel aspecten van behandelingen. Een heleboel soorten behandelingen worden ook door psychologen gedaan... Uh -huh. Uh, vaak voor mijn gevoel zelfs wel beter. Maar... Dus dat loopt door elkaar. Je hebt klinische psychologen. Die houden zich bezig met het onderzoeken van de menselijke geest. Dus die onderzoeken patiënten. En leggen vast wat er met ze aan de hand is. Zodat een behandeling heel gericht en heel goed kan zijn. En dat doen ze vaak zelf ook. Mm -hmm. Dus het werk van psychiaters en psychologen loopt... Ja, overlapt elkaar voor een heel groot gedeelte. Maar psychiaters zijn dokters en die... Ja, recepten en die schrijven medicijnen voor. Ik, ik had wel eens het idee dat uh, je naar een psychiater gaat op het moment dat je uh, bijvoorbeeld medicijnen nodig hebt. Nou, bijvoorbeeld. Is dat een is dat een, een psycholoog kan geen medicijnen voorschrijven, hij ja. is geen medisch specialist, is geen arts. Ja. Dat en klopt. staat het nou ook nog ergens haaks op elkaar, uh, psychologen ten opzichte van psychiaters? Nee, nee dat zou ik nee, niet dat zeggen. Ook niet. Nee. Nee, nee, nee, dat nee, ligt nee. heel erg in elkaars verlengde. Oké. Okay. Ja. Maar goed, psychiaters houden zich. Uh, als het echt over om ziekte gaat, dan zijn is het, Ja, nou ja, ook daar zijn psychologen werkzaam, doen allerlei uh, behandelingen. En, uh, dus het loopt heel erg door elkaar. En psychotherapie, want dat is natuurlijk weer net even een iets andere term. Is, is, is, is, wat is dan het nuance verschil tussen. Nou, psychotherapie, als je het heel simpel wil zeggen, is praten. Ja, dus ja. dat je dat je elkaar regelmatig ziet en dat je praten over wat er aan de hand is. En daar zijn heel veel verschillende methodieken voor. Dus dat gaat van gedrag tot uiteindelijk psychoanalyse waarbij je op een bank ligt en iedere dag uh, ja, meedeelt wat je daar allemaal mee, uh, bij meemaakt en Wat vind je daarvan, van de psychoanalyse? Nou, ik ben zelf heel lang in psychoanalyse geweest en ik vond dat heel uh, nuttig Ja? Ja kan ja. je die, er eens over vertellen? vraag Is die, vraag die er, verbaasd Nou ja, ik kan het uitleggen Kijk, het, het, het, het is niet meer zo'n populaire behandeling op dit moment. Maar het is. Uh, ja, het, het, het, het is een hele. hele uh, ik vind het een hele basale opleiding. Hè. Het is natuurlijk ooit begonnen ook met de psychoanalyse. Met Freud en zijn uh, methodiek. En het is nog steeds een basisbehandeling die uh, heel wezenlijk is, naar mijn idee. En werkt. Uh, nou, wat, wat ik ervan weet is dat je bijvoorbeeld uh, heel vaak afspraak moet maken: twee keer per week. Iedere dag zelfs. Iedere dag zelfs. Ja, ja. En dat ja ook een vrij lange duur uh, heeft ook nog. Ja, dus dat, dat is zo. Ja, en ik ben dan, zelf ook zeven jaar in psychoanalyse geweest. Vijf dagen per week. Ja, dus want ik bijvoorbeeld naar, naar mijn eigen cliënten kijk, ja. ik ben uh, transformatiecoach. Ja. Nou ja, dan heb ik het met twaalf, 13 sessies vaak wel gehad. En dan heb ik ook zo tien en overtuiging die zijn opgelost. Ja, ja, ja, Snap je dan? Dan denk ik, hé, hey, ja. waar... Nou ja, daar is discussie over. Ja. Goed, dat, is, dat is de hele psychiatrie en de hele psychologie. is één grote discussie uh -huh. over wat goed is en wat niet goed is en daar staan mensen loodrechten, lijnrecht tegenover elkaar en dat uh, iedereen heeft daar zijn plaats en zijn, uh, zijn inzichten over. Zou, zou jij nu, ook met je spirituele inzichten, hè, want je hebt ook het spirituele ja. pad bewandeld. zou je nu uh, nog mensen aanbevelen om in de psychoanalyse te gaan? Nee, ik ben ook zelf geen psychoanalyticus geworden, want ik vond het te intensief en te, te uitgebreid. Dus ik zou dat zelf niet doen. Ik eh, heb daar niet het karakter voor. Maar ik heb daar heel veel respect voor, laat ik het zo zeggen. En dat het niet altijd even economisch is, dat is wel duidelijk. Hmm. Dus, ja, dat kost bakken met geld natuurlijk, want zijn ook nog een dure is het, jongens. die zodanig staat het ja. ook behoorlijk ter discussie momenteel. Ja, ja. Wat, wat, wat kost een gemiddelde psychiater voor een uur? Gemiddeld? Nou, ik denk iets van 125, 130 euro. Zo. Ja. Een, uh, nou, valt me nog maar eerlijk gezegd. Ja, ja, ja. Het dus ja. een van de slechtste specialisten. Bijna advocaten. Ja, advocaten hebben 300 euro. Ja. Ja. Ja, nou, <laughs> ik vind het toch ook best wel aardig aan de prijs. Als je goed wil verdienen, kan je beter advocaat worden. Nee, als je ervan. echt goed wil verdienen, moet je geen psychiater worden. Dan ja. kun je kunt beter een ander specialist moeten kiezen. Dus hey, wat, nou. voor, wat voor een uh, methodieke gebruik jij? Nou ja, dan komen we meer bij, uh, bij spiritualiteit. Naar nou, mijn idee is een goede behandeling is een behandeling waarbij uh, mensen minder geïdentificeerd, minder gebonden, minder bepaald worden door hun klachten. Hè. Dus als je het over angst hebt, niet zozeer dat de angst weg is, maar dat de angst minder greep op je heeft. Zodat je, uh, wij noemen dat minder geïdentificeerd uh, ermee bent. Mm -hmm. En dat je daar dus meer reflectie over kunt hebben. Meer over na kunt denken. Na kunt kijken. Over na kunt denken. En dat is eigenlijk ook de essentie van spiritueel werk. Ja. En dus, hoe bewerkstellig je dat dan in een therapie? Wat voor Nou de ja, de ja, dat, dat kun je op, op heleboel manieren doen. Dat, dat begint al met medicijnen. Met, met medicatie voor te schrijven. Zodat die angsten wat minder heftig zijn. Zodat mensen uh, kunnen leren... om de, uh, minder van onder de indruk te zijn. Om het heel simpel te zeggen. Ja. En... Uh, ja, dat... dat de, dus de medicatie is een onderdeel van een behandeling heel vaak. Niet altijd, want er zijn, beha er zijn behandelingen die met medicatie heel goed verlopen. En dan, uh, ja, waarom zou je meer doen dan dat? Als ik misschien een, een voorbeeld mag geven uit mijn eigen praktijk. Ja, ik heb ook mensen die wel eens uh, uh, medicijnen gebruiken. Mm -hmm. En uh, het is voor mij ook een bewuste keuze van wanneer uh, laat ik ze de medicijnen gebruiken en wanneer uh, wil ik juist dat ze dat niet doen. Overigens doe ik dat altijd in overleg met de psychiater of een huisarts, hoor. Dat vroeg je hoorde. En soms denk ik van ja. Als ik wil dat ze echt uh, geraakt worden. En, uh, en ik denk dat ze dat aankunnen. Dan wil ik juist dat ze het, het zonde medicijnen hebben. Want de medicijnen zijn ja. toch een soort van dekentje over hun gevoel. Hè? Ja dat is zo. En als ik denk ja maar dit wordt zo zwaar. Als ik bijvoorbeeld aan identiteit ja. ga werken. Dan wil ik juist wel dat ze medicijnen gebruiken. Want dan blijven toch van die stabiliteit zitten. En dan ja. voorkom je bijvoorbeeld. Ja. Dat, nou ja psychose ja. is wel heel heftig. Maar dan voorkom je dat ze. Ja. Ja. Dus het is, je kan er ook mee sturen bijna. Hè? Nou ja dus. Dus. dus, dus als het als onderdeel gezien kan worden van een, beha van een, een, een, een, een completere behandeling, dan heeft dat mijn grote voorkeur. En er zijn heel veel extreme gevallen waarbij je gewoon met medicatie moet beginnen. Omdat het zo ja. heftig is of zo extreem, dat mensen echt medicatie nodig hebben... Ja. Ik ben nog van de tijd dat uh, er nog amper medicatie was. Oh, ja? de opleiding begon. Ik, ik had het gevoel dat dat al van alle eeuwen was. Maar nee, dat... nee, nee, nee. Dat is nog niet zo. Oh, van, oh. Van, sinds wanneer is dat dan? Nou ja, zo de jaren 50, 60 is dat begonnen. Oké. Okay. Oh, ja. Heeft ze dat uitgebreid? En dat waren toestanden hoor. Mensen moesten echt uh, constant vastgebonden worden. Zo heftig was dat soms. Voor, bedoel je, voordat ze medicijnen gebruikten? Ja, medicijnen. Ja, ja, ja, ja Dan ja. hadden we de schoktherapie en de watertherapie. En ja, de dwangbuizen. Dus daar is ja. enorm veel rust gekomen. Ja. Dus okay. die medicijnen zijn echt heel goed. Ja. Daar wil ik niks lelijks over zeggen. Maar het is. Ja, als je alleen het als alleenstalig maken heen? beschouwt. Wat, wat? Sorry. Wat ja, nee, ik van? val je erin. Nee, maar inderdaad over die medicatie. Ik ben dan ook even benieuwd. Uh, wordt dat vanuit de psychiatrie dan ook benaderd als iets wat wat uh, genezend werkt of ondersteunend, en om vervolgens ook af te bouwen? Of... Uh, ook Daar is natuurlijk discussie over, maar uh, het kan heel goed genezend werken ook. Ja? Ja, absoluut. Okay. Geef eens een percentage. Nou, dat vind ik heel moeilijk. Maar kijk, als je echt over behandeling en het succes van behandeling gaat praten, dan kom je in een heel interessant uh, gebied terecht. Mm -hmm. Want uh, bij heel veel onderzoeken blijkt eigenlijk altijd dat de twee factoren die het succes van een behandeling bepalen. Dat is de relatie. Hè? Dus het contact wat je met de patiënt hebt. Oh, is dat en... vanuit de psychiatrie of vind jij dat? Nou, er zijn heel veel onderzoeken. Echt wetenschappelijk verantwoorde onderzoeken. Over die allemaal daar. Bijvoorbeeld een methodiek. Hè? Dus medicijnen of praten. Of cognitieve gedragstherapie. Dat is meestal maar 1 of 2 procent van het effect. Ja. Dus dat is haast verwaarloosbaar. Ja. En wat echt effect heeft. 30 tot 40 procent. Is de relatie. Het contact. Het vertrouwen... En een andere 30 40 procent. Is dat de, de behandeling. Een, een behandeling instelt... waar je in gelooft... en waar hij enthousiast over is... Uh -huh. en de patiënt kan dat zien en overnemen. Je noemt dat in... in uh... Een noem je dat. Dat wil zeggen dat je dus... Als ik tegen jou een... Als ik zeg nou we gaan dat en dat en dat doen. En ik kan jou overtuigen dat dat werkt. Ik ben daar zelf van overtuigd. En jij kan dat van mij zien en overnemen. Dat is ook nog eens een keer 30 tot 40 procent van het effect. Dus dan zitten we op 80 procent van het effect. Met de relatie. En met het geloof in de behandeling. Dus... Dan, dan, dan, ja. Het is niet onbelangrijk de methodiek. Je kunt dus niet mm -hmm. faken dat het werkt. Dus je kunt niet net doen alsof het werkt, terwijl je van binnen weten dat het niet zo is. Mm -hmm. Maar dat wil zeggen dat heel veel uiteenlopende behandelingen, die soms loodrecht tegenover elkaar staan en zeggen dat is niet goed of dat is wel goed. Die werken allemaal even goed. Mm -hmm meestal ongeveer 40 tot 50 procent van de behandelingen zijn succesvol. Hmm. En als je dan kijkt welke succesvol zijn, dan ligt het aan de persoon, aan de relatie en aan het enthousiasme en het besmettelijke enthousiasme. Vooral het aanstekelijke enthousiasme van de behandelaar. Hmm. Dus je kunt de meest wonderlijke behandelingen hebben als het klikt, als de relatie goed is en als de behandeling aankomt bij, de, bij degene die het moet ondergaan en die is ervan overtuigd dat het werkt dan hebben we een maximale situatie. Maar, dan maar, werkt het het best. Maar als ik nou kijk naar een uh, gemiddelde psychiaterpraktijk, hè, dat is ja. een uh, groot bureau, ja. zo, zo stel ik me dat voor, ja. uh, misschien klopt het niet helemaal, daar zit dan een psychiater achter. Ja. Uh, een, een cliënt zit al dan niet, uh, ligt hij op de bank of zit hij op de stoel? Als hij ja. op de bank ligt, mag hij eigenlijk geen oogcontact nee, hebben met je psychiater. de psychiater? Dat is een psychoanalyse, dus dat gebeurt niet meer zoveel. Dat is echt okay. een maar, uithoek geworden van het geheel. Maar dat er geen contact mag zijn, tussen uh, oogcontact tussen de psychiater en de cliënt? He, dat, dat, dat is, is dat nog steeds? Of nee, nee, nee. Dat is ook al het is alleen meer. bij psychoanalyse. Ja, ja, okay. En dan ook nog, ja, als je de moeite dus... neemt als cliënt om je om te draaien... dan kun je okay. degene zien. Maar de psychiater zit achter je om de, de overdrachtsneurose te laten ja. bloeien. Hoe minder je gerustgesteld wordt, hoe meer je ja, je is. eigen projecties ja. verliest... Ja. dat is het nut van een psychoanalyse. Ja. Maar goed, dat is... Dat is <laughs> zo'n beetje achteraan langs wat hoor. Niet of dat allemaal dan onduidelijk is maar ja, ja, ja. Ja. oké okay. ja. Um, we is naar de, het volgende nummer de hè? Uh, ja we gaan naar het volgende nummer we ja. hebben even een uh, een break, we gaan eventjes luisteren naar Always On Your Side van Cheryl Crow en Sting en daarna zijn we weer terug my yesterdays are all Welkom terug bij Inspiratie Radio. Wij zijn Richard Buitenek en... Dionne Scheurs. En vanavond hebben we als gast Koen Blom. Hij is psychiater en psychotherapeut. En we gaan het in dit blok hebben over... Uh, wat is het verband met spiritualiteit en de ontwikkeling van de psychiatrie in Zandvoort? Maar we beginnen even met een vraag van Herman, want Herman, jij had ook nog een vraag, hè? Ja, ik vroeg mij af, uh, er zijn dus eerste lijn uh, psychologen. Is dat ook in de psychiatrie, dat er een eerste lijn is daar een gradatie in, in, in psychologen? Nee, nee, de psychiatrie is een tweede lijns Wij zijn medisch specialisten, dus dat is uh, gewoon de tweede lijn. En, en de eerste lijns psychologen, die, die, die, uh, ja, die werken voor de eerste lijn. Dus huisartsen verwijzen heel vaak problematiek waarvan ze denken dat het uh, niet al te ingewikkeld is en uh, geen psychiatrie is. Verwijzen ze naar een eerste lijns psycholoog en die uh, kan dan vaak met een aantal gesprekken, vijf tot tien gesprekken, toch heel veel goed doen. En als je nou bijvoorbeeld in een hu te huis zit met uh, psychiatrische patiënten? Bedoel, hoe bedoel je een te je, kan, Nou ja, mensen die opgenomen zijn. Een psychiatrisch ziekenhuis. Ja. Nou, ja. Die, zijn, die zijn opgenomen. Dus dat zijn psychiatrische patiënten. En die hebben hebben over het algemeen andere problemen. Ja. Ernstige depressies of psychotische... En zou je die, die psychiaters ook niet deels eerste lijns kunnen noemen? Of? Nee, die psychiaters zijn tweede lijns. Het okay. is dus net zoiets als een chirurg of een internist of een keelneus oorarts. Ja, ja. heb je psychiaters. Het is gewoon een, een, een specialisme. Wat, wat behelst die term dan tweede lijns? Dat het medisch is of iets dergelijks? Nou, je, de huisartsen zijn de eerste lijns. Oh, op die manier. En die verwijzen oh, okay. naar een specialist in het ziekenhuis ja. of een vrij gevestigde specialist. Dat is tweede lijns. Oh, op die manier. En en daar horen psychiaters bij dus. Ja. En uh, er is een soort, soort uh, uh, neiging om nu... Uh, ik, ik zit zelf bijvoorbeeld op maandag zit ik bij de huisartsen in Zandam Op een medisch centrum. En dan zijn er hele korte lijnen tussen de, de patiënten die uh, door de huisarts gezien worden en door mij gezien worden. Dus die zitten in dezelfde wachtkamer. Ze dus zitten dezelfde kamer. Waar de huisarts ook zit. En dat heeft zin. Maar het blijft tweede lijns. Dat is... Oké, okay, we gaan even door naar het uh, volgende onderwerp. Namelijk, vind ik een hele, heel leuk onderwerp: uh, wat is het verband met spiritualiteit en psychiatrie? Nou, aan de ene kant kun je zeggen van uh, psychiatrie die, die behandelt mensen die dus uh, psychisch lijden en dus ongelukkig zijn, angstig zijn, het moeilijk hebben en uh, die worden behandeld. En wat spiritualiteit doet is uh, mensen helpen bij hun dagelijkse ongelukkig zijn, zoals we dat allemaal kennen. En we leven in een... Die, die, die definitie een, hadden we nog niet gehad, mm -hmm. Herman. We leven in een lijdenswereld, leidens, <laughs> zoals het boeddhisme ook zegt. Uh -huh. En daar uh, geven uh, uh, ja, allerlei spirituele uh, scholen geven daar een antwoord op. En dat is wat anders. En ik denk ook dat het goed is om dat uit elkaar te houden. Maar um, ik denk dat heel veel behandelingen dus uh, behandelingen binnen de psychiatrie dat die stukjes uh, spiritueel werk zijn. Als je, als je spiritueel werk uh, definieert als uh, minder gebonden zijn aan hoe het voelt. Hè, dus minder uh, uh, ja, bepalend worden, bepaald worden door hoe het voelt. En je kunt daar meer reflectie, meer nadenken, meer inzicht over ontwikkelen. Dat is eigenlijk de essentie van spiritueel werk. Dat je daar inzicht in krijgt. En dus heel veel behandelingen binnen de psychiatrie en binnen de psychologie zijn ook, ja, als je goed kijkt, ook dat soort stukjes werk. Mensen worden minder door hun angsten bepaald en kunnen daar meer relativeren en meer naar kijken. En meer van zien dat het gaan zien voor wat het is. Dat het niet is wat je bent. Maar Precies. Als je, je, je angst hebt, voelt, wil, wil niet zeggen dat op dat moment er zich iets angstigs voelt. Ja. Ja. En als je dat meer en meer kunt inzien, dat is vaak de essentie van een behandeling. We zouden kunnen zeggen dat elke inzicht wat je hebt als cliënt, dat dat valt onder spiritualiteit. Dat betekent tot je eigen... Ik beschouw dat als zodanig. En ik okay. denk ook dat er heel veel gronden zijn om dat te kunnen zeggen. Ja. Toch een stukje verruiming van je bewustzijn Absoluut. dan ook weer. Ja. Iets dergelijks, ja. ja. ja. ja. Oké, okay, en... Um... Is, is dat de spiritualiteit in de psychiatrie? Hè? Dus de, het de inzicht krijgen in je eigen proces? Is de, is de, of zijn er nog meer, zijn er nog meer zaken die, uh, waarvan je ja, zegt dat van dat... Ja, dat is mijn persoonlijke mening. Want ja. de psychiatrie zelf, zoals die zich... Uh, ja evidence-based opstelt en, en, en zich aan wetenschappelijk verantwoorde principes onderwerpt, die staat daar los van natuurlijk. Die, ja. die ziet dat helemaal niet als één continuum of als een geheel. En, uh, ja, maar dat wil niet zeggen dat er niet heel veel psychiaters zijn die heel spiritueel uh, ja. inzicht hebben en werken volgens die principes. Heb je dat zelf altijd zo ervaren ook, die raakvlak of dat verband? Of is dat iets wat gekomen is terwijl je al bezig was met je vak? Ja, dat ontwikkelt zich. Yeah. Ja. En dat wil niet zeggen dat je voor die tijd niet hetzelfde doet, maar alleen je, je, je benoemt het anders. Je, je, je, je ziet het anders. Maar is er misschien ook een specifieke moment of een periode geweest. dat zich dat echt ook aan jou heeft geopenbaard? Dat je dacht van. Goh, nou, dat, je, dat is eigenlijk toch heel geleidelijk tijd. gegaan. Ja? Niet ineens. Oké. Okay. <coughs> nee. Wanneer is het bij jou gekomen? Kom? Nou, de, de, ik vind het moeilijk te zeggen. Dat heeft zich echt ontwikkeld. En dat is natuurlijk met mijn vak. Uh, Naarmate je oude. Wordt. Doe je levenservaring op. En word je wijzer. En heeft een directe invloed op je werk. Ja, nou weet dus ik toevallig dus... dat je partner ook spiritueel is. Dus is dat zal ook wel uh, mee te maken hebben? Alles helpt mee. Maar ja. uh, het is natuurlijk, ja. Ik, ik heb het gevoel in mijn vak. Uh, als je uh, een, een normaal menselijke ontwikkeling meemaakt. Dan word je eigenlijk steeds beter. Maar mm -hmm. nou heb je ook uh, iets. Ben je echt iets spiritueels gaan doen? Hè? Dat is de familieopstellingen met Annelies. Ja, het systemische familieopstellingen. Ja, ja, ja dat vind is... ik heel fascinerend en interessant werk. Ja. En om te zien wat dat, wat dat oplevert en wat dat doet. Vooral heel energetisch werk natuurlijk ook. Ja, ik weet niet of het energetisch werk is. Het is, het is een soort... Er zijn op de wereld heel veel culturen waar het, het familieverband heel veel waarde heeft. En als heel belangrijk wordt gezien. En wij hier leven zo langzamerhand in een wereld waar het individu heel erg voor opstaat. Wij zijn een eenheid. Wij bepalen hoe we leven. Wij... Eh, en dat blijkt toch voor een gedeelte niet zo te zijn. We blijven ingebed in een familiesysteem. Ja. En die familieopstellingen die kijken echt naar de systemische verbanden waarin we leven. En daar is het, het oorspronkelijke familieverband is eigenlijk het belangrijkste. En het zwaarwegendst. En om te kijken hoe dat eruit ziet en wat daar loopt, dat is vaak heel inzichtelijk. Uh, naar klachten die mensen hebben. En, nou, uh, en die ze individueel niet goed kunnen oplossen. Ja. Want dat, dat, is, dat heeft me vaak bezig gehouden. Waarom iemand met dezelfde klacht, dezelfde behandeling, dezelfde inzet... ...wordt niet beter en iemand anders wel. Want, mm -hmm. En daar zitten dan heel vaak familieverbanden, systemische oorzaken onder... Die op die manier dan zichtbaar gemaakt kunnen worden. Nou, een moeilijke vraag, Koen. Voor mij heb ik je hem al eens eerder gesteld. Maar uh, uh, wat één dag familieopstellingen bij jou en Annelies? Sessies bij jou uh, staat dat gelijk aan? Maar Qua niet. effect? Ja, dat, Qua is effect. Dat, dat kun je niet zeggen, dat zou mm -hmm. ik niet weten. Dat zou ik niet weten. Mm -hmm. Want het is ook met. met kijk, één familieopstelling kan een, kan een mooie oplossing geven. Maar die moet zich wel voltrekken. En iemand moet wel uh, toestaan dat, het, dat dingen veranderen. En we zijn allemaal heel erg. Ja, geïdentificeerd met onze persoonlijkheid en we leggen alles vast mm -hmm. en houden daar erg aan vast dus om dat toe te staan dat een bepaalde beweging of een bepaalde oplossing zich voltrekt dat is een heel proces ja. dus één familieopstelling is niet zonder meer de oplossing ja. mensen moeten dat ook toestaan en dan is vaak toch een heel ja, een, een heel traject is vaak nodig om, uh, ja, om daar ook weer inzicht en bewustzijn over te ontwikkelen dat is niet blijft belangrijk. Nou, dat vind ik mooie woorden om even over na te denken. We gaan even naar de volgende muziek. Dat is Pretty Song met Eva Cassidy. Ja. hebben we als gast Koen Blom en hij is psychiater en psychotherapeut. En we gaan het in dit blok hebben over de psychiatrie in Zandvoort. Heeft dat uh, toekomst? En uh, verder wie is Koen Blom? Nou Koen, jij uh, zei net in de pauze dat ze muziek draaiden van... Uh, ik ben van plan om de eerste psychiater in Zandvoort te worden. Nou, nou, nou dat is niet en, zo. Ik ben antwoord. benieuwd. Ik heb begrepen dat er al eerder een psychiater hier gewerkt heeft. Oké. Okay. En Zandvoort heeft een enorme geschiedenis van... Uh, hele belangrijke therapeuten en helers. Van het begin vanaf de psychoanalyse zaten hier hele bekende artsen waar zelfs Vorsten uh, uh, en uh, Sissy op ja, afgehaald Over uh, 1920, 1930, ja, ja, Dat, uh, ja. Ja, Dus ja, Ik ben, zal absoluut niet de eerste zijn, okay. maar ik, uh, ik zoek een plek om, uh, om me hier in Zandvoort te vestigen, ja. Hmm. Ik uh, werk in Zaandam en ik werk in Alkmaar en ik werk in Haarlem, heb ik een praktijkruimte. En, ook een beetje een overleg met de huisartsen hier. Ik woon in Zandvoort, dus ik vind. Waarom niet? Ja. Dus als ik een geschikte ruimte kan vinden, dan ga ik. een deel van mijn praktijk ga ik verplaatsen naar Zandvoort. Hmm. Ja. Dus je blijft nog wel een andere plek ook uh, werken dan? Ja, want ik doe heel veel verschillende dingen. Dus helemaal alleen Zandvoort zal het niet worden. Hmm. Maar ik heb. Een Rijkruimte in Haarlem, dus ik zou bijvoorbeeld die, kunnen, uh, die dag zou ik naar Zandvoort kunnen verplaatsen. Of nou ja, een deel. Ik denk één dag in de week zou net mooi zijn. Mm -hmm. En heb je enig idee wanneer? Nou, wat mij betreft, zodra ik een plek heb, ga ik ermee beginnen. Hmm. Ja. Dus dat kan uh, een paar maanden al zijn? Ja, dat zou spreekt. goed kunnen. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Nou, alle, huis, alle huisartsen in Zandvoort die <laughs> luisteren. Binnenkort ja. kan er in ja. Zandvoort een psychiatrie. Nou, nou, we hopen dat het lukt. Ja, ja. Ja. Ja. Heb jij nog specialiteiten, Koen, dat je zegt van nou, of, nou, of is nee, dat een ik, algemeen... Eh, ik, ik, de, de, de, ik, ik ben altijd heel erg ook in contact gebleven met sociale psychiatrie... Dus dus ik doe natuurlijk therapieën. Uh, dat uh, doe ik ook nog steeds, in Haarlem vooral. Maar ik zie je dus ook via de huisartsen, waar ik bij zit, eigenlijk alles wat met psychiatrie te maken heeft. En. Uh ja waar ik me een beetje in gespecialiseerd heb is meer eerste en tweede oorlogsgeneratie en trauma-behandelingen oh, okay. en dat soort dingen. Oh, okay. maar uh, in principe doe ik de hele sociale psychiatrie. nou de interessant voor de, de, de in aardige trauma's hè met al die huizen die ze uh, ik, uh, tegen de vlakte hebben willen. gewerkt <laughs> ja. door de Duitsers. Nou, ja. mag ik vragen wat is ja? nou uh, specifiek sociale psychiatrie? wat is dan daar uh, anders aan dan gewoon psychiatrie? Nee, je zou kunnen zeggen, sociale psychiatrie houdt zich bezig met, met de echte psychiatrie. Of de echte, tussen de, de de zware depressies, de echte psychiatrische ziekteverschijnselen. Als psychoses en uh, aanverwante zaken. Dus die houdt zich echt bezig met, met wat, wat je de kerntaken van de psychiatrie zou noemen. En dat is dus weer anders dan psychiatrie in het algemeen, die sociale... Nou ja, de, de, de psychotherapeuten... Heel veel psychiaters doen psychotherapie hè, en dat is veel exclusiever. En dan mm -hmm. moet je geschikt zijn voor psychotherapie en dan doe je heleboel behandelingen, doe je niet. Ja, ja. Dus dat, dat maakt een verschil. Maar sociale psychiatrie noem je eigenlijk de, de psychiatrie. Ja, ja. En alles wat erbij hoort. Ja. Dus methodieken als EMDR, wat vaak volgens mij door psychotherapeuten uh, wordt ja. gedaan, als ik het goed begrijp... Dat wordt dan niet gedaan, bijvoorbeeld. Nou, dat hangt er vanaf. Soms uh, is het heel nuttig om dat ook te doen. Ja. Mensen echt trauma's hebben meegemaakt... en daar op een bepaalde manier... Uh, van te lijden hebben. Dan kan EMDR kan heel, uh, heel nuttig zijn. Dus het is niet zo dat... dat je dat buiten de... De, de sociale positie kan alles gebruiken... bij wijze van spreken. Alles wat helpt. Dat, dat is mijn motto. Dat mm. ja, helpt. Ja. dat doen we. Dat geldt voor ja. elke psycholoog en elke ja. coach ook. Want ik gebruik zoals zelf bijvoorbeeld heel veel ja. voice dialogue... Uh, Werk je daar wel mee? Geweldig ook, ja. ja, ja, ja, ja. Wat, wat vind jij ervan, voice dialogue? Ik vind dat helemaal goed. Ik, ik geef nogal wat uh, supervisie aan voice dialogue therapeuten. En ik vind het helemaal geweldig wat ze doen. Oké. Okay. Want uh, ze, ze werken bijvoorbeeld heel veel met stemmen horen, zoals zij dat noemen. Hè? Ja. Ze psychotische mensen die stemmen horen. En ja, de reguliere psychiatrie geeft ze vaak medicatie en, en niet al te veel aandacht verder. En zij gaan er echt mee aan het werk, met heel veel succes ook. Dus dat vind ik heel... Uh, nee, en het werkt ja, ook goed. bijzonder. Ja, voice dialogue is echt ik, geweldig. Nou, toen jij zei van, nou die techniek is er bijna ondergeschikt. Hè? Dat is een paar, paar procent en de rest is relatie en dat soort ja. dingen. Denk ik, ja, dat, dat zou inderdaad kunnen. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn voice dialogue. Want die, normaal, die ja. gebruik ik zelf ook veel. Nou, dat is toch echt wel een techniek die toch wel voor 80, 90 Absoluut. procent uh, bepaald ja, is voor dat, het resultaat. Dat het heel ik ik wilde dus net niet zeggen dat de methodiek niet belangrijk is. Mm -hmm. Maar, kijk, de methodiek is heel belangrijk. Maar je kunt ook zeggen van, uh, je voert een gesprek. En dus waar je over praat is van belang. Belang. Maar het effect heeft ergens anders plaats. Maar dat wil niet zeggen dat het gesprek niet belang heeft... En dat is ook met de methodiek. De methodiek is wel degelijk van belang. Maar de methodiek is leeg en hol als de andere twee factoren ja. die daardoor gedragen worden. Nee, dat is absoluut. Het is hetzelfde als Begrijf de non-verbale non communicatie. Ja. Hè? Dat is de dus 93% van de totale communicatie hangt ja, af van de non-verbale communicatie. Dus de niet inhoudelijke communicatie. Dus je hebt, dat je dat je hebt voice dialogue, halen. wat een prachtige methodiek is. Ja. Maar je hebt voice dialogue therapeuten die weinig succes hebben. En je hebt voice dialogue therapeuten die heel veel succes hebben. En dan kom je bij die twee factoren ja, die ja. ik al eerder genoemd heb. Ja, absoluut. Maar het is een, een fantastische methodiek. Ja. Verpas je hem zelf ook toe? Nou, als het zo uitkomt, ja. ja want juist ja. bij psychiatrische patiënten lijkt me dat heel goed werkt. Ja, ja, ja, absoluut. Want die horen juist veel de verschillende. In de Dialogue stemmen heet dus, stemmenhoorders. Ja, ja, absoluut. Ja, de ja, ja, Daar werken ze veel mee. Ja. Ja. En ik is vind het dat ook. ook goed. Uh, sorry. Ja? Is het ook een optie om met mensen die dus stemmen horen. om familieopstellingen te doen waar dan uh, de diverse stemmen. En, en, en neergezet worden? Of is dat te vergaand? Nee, zo dat, werk uh... je dan niet mee. Oké. Okay. Kijk, soms, soms weten mensen precies welke stem ze horen, van wie die stem is en wat die, wat die zegt. Dus dan zou je daar met voice dialogue wat, wat mee kunnen doen. Maar niet met een systeem... Uh, maar het systemische systemisch werken, een... je stelt gewoon het systeem op en je kijkt wat in dat systeem uh, mogelijkerwijs tot dat soort uh, klachten of uh, symptomen leidt. Nou, omdat ik wel eens heb vernomen dat je ook uh, karaktereigenschappen of... of ja, ja, die kun je uh, allemaal he, opstellen. Allemaal opstellen. Dus ik vroeg me af van of dat dan ook met een stem kan, of misschien is dat ook... Maar maar een familieopstelling is eigenlijk altijd een open opstelling. Hè? Dus ja. Je wil zo weinig mogelijk weten. En je kijkt wat wat, wat, wat aandacht. daar wordt. En ja. je, dat is vaak zoveel dat je een soort. Een soort blikrichting wil hebben. Je wil of vanuit een bepaalde vraag. Of vanuit een bepaald thema wil je werken. Ja. Dus als iemand uh, psychotisch is. En daar last van ondervindt. Dan kijk je vanuit die klacht. Vanuit die psychose. kijk je naar het familiesysteem. Nee. Maar het is een open, open vraag. Eigenlijk altijd die je hebt. Uh -huh. ja, okay. Werk je wel samen met. Uh, psychologen en coaches. Uh, dat jij onder ja, supervisie ja, de, de meestal schrijft. Ja, ja, ja, ja tuurlijk. Ja. Ja, okay. en komen dan de klanten meestal van de coaches en psychologen. Nou, dat hangt op, dat hangt ervan. af. Okay, dus jij verwijst ook okay, door. bij die voice dialog mensen, ik geef daar supervisie, maar ik zie ook heel vaak de patiënten, omdat ze dan komen weer met allerlei medicaties al uit de psychiatrie. Mm -hmm. En dat is vaak heel veel zinvol om dat te, ja, te saneren en te kijken hoe die medicatie zo, zo simpel mogelijk gemaakt kan worden of ja. afgebouwd kan worden in de loop van een behandeling. Mm -hmm. Dus dan heeft het heel veel zin om samen te werken. Dus ik werk met, met fysiotherapeuten, met diëtisten, met, met, met mensen die sport doen, mensen die, hmm. die uh, mindfulness tegenwoordig is ook okay. heel erg belangrijk. En het werkt ook heel goed. Dus je zoek, ik zoek wat, wat werkt, dat zoeken we erbij. Ja, <laughs> zo doen we het. Hey, en wie is, uh, wie is Koen Blom, Koen Blom verder? Wat, wat ja, ik, zou je zelf kwijt willen? Ik ben 68 en ik heb drie kinderen en al uh, vier kleinkinderen. En, uh, ik werk niet meer helemaal fulltime, hoewel dat soms uh, niet helemaal vol te houden is. Nou, toen ik uh, jou probeerde te bereiken, was het een steeds ja, ja, te ik heb, druk, had, ik heb het zo druk, had ik heb het zo druk. heel, heel <laughs> erg druk. Dat heb je niet altijd in de hand. Dan ja. doe je van alles voor en dan uh, ja, heb je dan maar mm -hmm. je mee te verstaan. Maar uh, ja, ik doe mijn werk nog steeds met plezier. Hier en uh, ik heb. Uh, ja, wat zou ik zeggen, daar ook nog zin in, omdat het zich ook nog ontwikkelt. Ik heb het gevoel dat ik nog steeds mijn daarin ontwikkeld. Dat vind ik mooi, dat, als je dat, dat gaat uh, zeggen. Dat vind ik spannend. Ja. Ja. Dus. Want wat gebeurt er nou nog in de psychiatrie? Is er iets echt bijvoorbeeld een trend of nog iets wat waar te nemen is nu binnen je vakgebied? Wow. Dat misschien een vraag, maar... Ja, dat is een lastige vraag. Ja. De, is, de, ja, nee. Ik, ik zou dat zo, in, zo even snel niet weten, eerlijk gezegd. De, de, de, ja. Wat mij betreft, is de psychiatrie ook een beetje in een malaise gekomen. Hè? Er is natuurlijk heel veel evidence-based, wetenschappelijk verantwoord. En dat, dat heeft niet altijd veel succes. Dus er is van alles gaande, maar... Ik weet niet. Maar wat bedoel je daarmee? Kom, want de, de, het gebruik van medicijnen, daar is iedereen toch over eens dat dat prima is? Ja, ja, tot op zekere hoogte. Als je dat als, als alleen zaligmakend beschouwt, daar zou ik het niet mee eens zijn. Nee. Mensen die echt tegenstander van medicijnen zijn, ben ik ook niet mee eens. Nee. Ik vind dat je dat heel erg uh, genuanceerd moet toepassen. Ja, precies. En soms is een medicatie genoeg om iemand uh, uh, ja, naar tevredenheid te behandelen. Maar ik vind dat het heel vaak ingebed moet zijn in, in meer: ja, niet alleen eens. de medicijnen, maar ook nog wat anders. Ja. En dan kan het heel zinvol zijn, heel nuttig. Ja. ja. Nou, zullen wij eens... Uh... Het is een mooi moment om naar het volgende programma ja. te gaan. Uh, We gaan luisteren naar Dust in the Wind van Kansas. Tot zo. Luisteraars, We zijn er weer en uh, ik ga jullie nu even de agenda voor de komende twee weken voorlezen met activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording in en om Zandvoort. Um, nou, wat houdt ons allemaal bezig de komende tijd? Wat is er allemaal te doen? Op dinsdagavond 19 april is de cirkel van licht en liefde. Je krijgt een hele avond, omtrent uh, uh, licht en liefde, maar ook een korte healing. Hij is bij Berend Krimp en het is in Haarlem. Op woensdagavond 20 april is er een Zandvoorten Workshop. Geïnspireerd communiceren volgens de methode van speaking circles. Op zaterdagmiddag 23 april is er het vervolg op de workshop ontwikkel je innerlijke kracht. Dit is een reeks van vier workshops werken aan jezelf en de training wordt gegeven door Nicole van Olderen in Haarlem. En ik zeg altijd maar even tussendoor als je weer aan het rennen bent met je pen, doe het niet. Neem gewoon even de tijd om te luisteren en kijk op www.inspiratieradio.nl voor alle informatie en hoe je je kan aanmelden. Dan gaan we verder. Op dinsdag 26 april is er in Haarlem een introductieavond van Trust Fund School... door Ingrid Verhoef en Helena van Danzig. Op school, de school is een creatie van Anita Boom, ontwikkeld voor de nieuwe tijd en is zeer krachtig. En dan komt er ook weer een basistraining van gedachtenkracht... gebaseerd op de filosofie van Louise Hay en vernieuwend denken... Een cursus voor mensen die erg nieuwsgierig zijn naar hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Ontdek de mogelijkheden om je leven nog plezieriger, nog zinvol en nog gelukkiger in te richten. Gemotiveerd zijn is de enige toelatingsvoorwaarde. De training vindt plaats in Zandvoort en start op donderdagavond 28 april. En als laatste, maar zeker een aanrader, is op zondag 1 mei weer een sfeervolle spirituele beurs... georganiseerd door Tony, Tony Rekelhof in Heemstede. Nou, dit is het weer tot onze uitzending van 1 mei. Nogmaals een heleboel te doen en vanaf 1 mei volgt weer een nieuwe agenda. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.inspiratieradio.nl En heeft u zelf iets te melden? Stuur ons dan een e-mail. Dit kunt u ook vinden op onze website. En dan zijn we weer aan het einde van de uitzending. Nou, Koen, heel erg bedankt. Ik, uh, Graag gedaan. Ik uh, had altijd het idee dat. Uh, nou ja, dat is ook weer zo'n voordeel. dat psychiaters van die vreselijke saaie mensen waren. Maar, uh, nou. Met jou is dan toch genoeg geval het tegendeel bewezen. Nou, mooi. Ik uh, vond het een erg interessante uh, uitzending. Herman, heel erg bedankt voor de techniek. Je deed het weer prima. Helemaal graag gedaan. Het is uh, altijd een feestje. Ja, ja, het is leuk. We zijn nu met z'n drieën vandaag. Marje en Rob die zijn naar een uh, optreden van Rob. Die uh, heeft zijn eerste optreden als drummer in zijn nieuwe band in de muiden. Dus dat is uh, spannend voor Rob. Uh, Mario, of uh, Mario, Dion, heel erg bedankt. Leuk, uh, zo'n eerste keer. Ja. ja. Voelt goed, leuk samenwerken. Ik vind het uh, ook leuk en ik vond het een heel boeiend onderwerp ook. En uh, leuk om graakvlakken te horen. Dus uh, ja, hm. heel leuk. En dan mag ik ja. je bij deze nog vast uh, alle beste wensen de 29e. Als je zelf een uitzending ja. hebt, uh, dan weet je al een gast. Uh, ja, uh, we gaan het mogelijk hebben over de paardenstudio. Uh, niet echt de paardenfluisteraar, maar wel hoe paarden mensen kunnen helpen, ook met heling en persoonlijke ontwikkeling. Dus dat wordt mogelijk okay. het onderwerp. En, ga je nog een paard hier in de studio zetten? Ook? Ja, in de gang. In de gang. Oké, okay, <laughs> nou dan kom ik ook zeker hier langs. <laughs> nou, de volgende uitzending die is op uh, zondag 1 mei. Dat is dus niet van Dionne, maar dat is van Herman. Van 8 tot 9 s avonds We hebben dan Marielle Diemel in onze uitzending en zij gaat het hebben over healing, coaching en reading.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 ...dan zal Dionne uw agendapunt plaatsen op onze uh, agenda, op de site. Wilt u onze twee wekense nieuwsbrief ontvangen... ...waarin we de gast van de volgende uitzending aan u voorstellen... ...ga dan naar onze website www.inspiratieradio.nl... ...en laat uw mailadres achter. En daar worden ook de agendapunten voor de komende twee weken genoemd... ...die Dionne net heeft uh, voorgelezen. Nou, wanneer wilt u iets kwijt aan, de, aan ons? Uh, bijvoorbeeld uh, om onderwerpen voor te stellen... Of opmerken over het programma. Mail dan naar redactie. At na het nieuws kunt u nog gaan luisteren naar de New Age muziek van Peaceful Radio. Samengesteld en gepresenteerd door mijn goede radiocollega, Benno Veugel. Want ik presenteer vaak ook Goedemorgen Zandvoort met uh, Benno. Nou, wij zijn... Dionne Scheurs. En Richard Buitenik. En wij hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd... als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. Maar we zijn er nog niet, lieve luisteraars. Want we gaan nu toch nog even naar Koen uh, luisteren. En hij heeft een uh, heel mooi gedicht meegenomen. Koen, aan jou het woord. Ja. Het gedicht van Fassalis, een lievelingsschrijfster van mij, zelf ook seniorarts. En het gaat over de oude dag. Als daar muziek voor is, wil ik het horen. Ik wil muziek voor oude mensen die nog krachtig zijn... en omgeploegd met lange, diepe voren en ongelovig... die de wellust en de pijn nog kennen... Bezaten en verloren. En als er wijsheid is, die geen vermoeidheid is, en helderheid, die geen versterving is, wil ik die zien, wil ik die horen. En anders wil ik zot en troebel zijn. Aldus, Vazalis. Ja.